3 uur. NTO Radio 1 met Mischa Blok. Stel, je hebt een lichamelijke beperking... en je hebt een gehandicapte parkeerkaart. Welke parkeerregels gelden dan voor jou? Nou, wij ontdekten dat de onderlinge verschillen tussen gemeenten... heel groot zijn en vaak onbegrijpelijk. En we besteden aandacht aan de website Jumba.nl... waarbij jij op alle huizen in Nederland een bod kunt uitbrengen. Dus ook op jouw huis, terwijl je je huis misschien helemaal niet wilt verkopen. En onze praktische tips van vandaag gaan over de schoonmaak... van het kleinste kamertje, de wc. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten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 Beeldhouwer Jan Snoek is overleden. Zijn werken met vrolijk gekleurde tegels staan in het hele land. Bekend zijn onder meer de bedden voor het Ziekenhuis in Den Haag. Jan Snoek is 91 jaar geworden. En bij een ruzie in Leeuwarden is een man gewond geraakt door een zwaard. Met een wond aan zijn hand is hij naar het ziekenhuis gebracht. Slachtoffer van 23 had ruzie met een man van 28. De politie heeft de verdachte gearresteerd en het zwaard is in beslag genomen. En het weer, toenemende bewolking en kans op een bui. Vooral in het zuiden, het wordt 7 tot 12 graden. Morgen in het noorden droog, later ook in het westen. En het is kilmorgen, 5 tot 9 graden. Nu in de theaters Salam van het Noord-Nederlands toneel... Club Guy en Roni en Asko Schoenberg. Een verhaal over liefde, jaloezie en spijt.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 Avro tros. Hoe maak jij je wc schoon? Met de wc-borstel of met een schuursponsje? Met een chemisch reinigingsmiddel? Of heel ecovriendelijk met azijn en groene zeep? Laat het me weten, ga naar de Radar Facebookpagina... of laat een berichtje achter op de Radio 1-app... of via Twitter, hashtag Radar. Radar met Micha Blok. Dit is jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Bij mij in de studio zit Schoonmaak Diva. Mooie benaming is dat. Maya Middeldorp. Je kent haar nog wel van het tv-programma... Hoe schoon is jouw huis? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, over het echte schoonmaken gaan we het later hebben. Eerst, met jouw moeder had je een tv-programma. Het uh, schoonmaakprogramma op tv. Wat is daarbij de smerigste wc geweest... die je ooit bent tegengekomen? Nou, sowieso... Uh, um, was er niet één... Play, Echt schoon. <laughs> en de aller, aller, vieste. Nou, daar hebben we alle trucs en tips... die we in de jaren hebben opgebouwd... hebben we daarop losgelaten. En op een gegeven moment... Toen begon het zo verschrikkelijk te walmen in die wc, dat mijn moeder uit, uit schrik, die gooide die deur dicht. En ik zat erin en ik zei, help, mam, mam, dadelijk een ik. Nou, zegt ze, jij wilt toch zo nodig goed schoonmaken. Maar aan het eind van het programma was de wc wel schoon. Maar even vieze details, het was, wat Vie voor huis was het, die wc? Nou, vieze details, ja. nou, poep overal natuurlijk, uh, poepstrepen. Nou, het zijk liep er langs, op zo'n lands gezegd. Het was oh. wel een mannenhuishouden waar ja. er erg veel bier gedronken werd. Nou, je wil dit echt niet weten. Je kon als vrouw niet naar de wc. Echt ja. niet. Klinkt uh, heel gruwelijk. Andere mensen, wat zeggen die over jouw wc thuis? Dat ik de schoonste pleer van ja? Nederland. Ja, Ruikt ja. altijd naar bloemetjes. Nou, hij ruikt niet naar bloemetjes. Hij is heel neutraal. Maar het is netjes en er staan niet veel spullen in. Gewoon dat wat je nodig hebt. En het ziet er keurig uit... Met de klep, met de deksel naar beneden. Maar daar vertel ik dadelijk nog iets over. Oh, dat is een goede teas. Um, ga ik naar Johannes Dollieslagen van Radar Online? Ik ben wel eens bij jou thuis geweest. Ja, maar ik ben er niet naar de wc. <laughs> <laughs> nee, maar ik ben er niet naar de wc geweest. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, Dat klopt inderdaad. Die blinkt natuurlijk altijd. Ja. Die blinkt. Dat kan niet anders. Nee, ik moet zeggen, het is niet mijn favoriete klusje. Um, ik ben blij als ik er één keer in de maand aan toe kom. Nee, het is wel iets vaker. Maar wat mij echt opviel bij de reacties van de mensen die uh, ons al een appje gestuurd hebben, die die zeggen dat ze hem echt heel vaak schoonmaken. Soms echt tot wel drie keer per week. Mm. Um, en ja, velen die gebruiken dan wc-reiniger en bleek. Maar van Ad kreeg ik de tip om baking soda erbij te gebruiken. Nou, en uh, wat perfect helpt is volgens Ari elke dag een beetje citrol. Uh, terwijl Theo liever schropt met sif en de, de borstel. Um, nou, en Marianne die komt met een tip. Uh, want die zorgt ervoor dat alles ontsmet wordt. En daarvoor gaat ze zelfs met haar hand tot in het water. Ik spuit wat wc-reiniger... Onder de rand, op de rand en in de pot. Daarna ga ik met een schuursponsje door de hele pot en vooral ook onder de randen. De onder- en bovenkant van de bril, de drukknop. Dus ook ga ik met mijn hand diep in het water, zo ver als ik kan met het schuursponsje. Daarna droog ik alles even af met een microvezeldoek. Binnen een paar minuten gepikt. Nou, dus, uh, tot zover Marjan. Ga ik naar Marja. Het is één letter verschil. Um, ja, Ik zag jou heel erg sceptisch kijken. Zo van ja, Drie keer per week schoonmaken, dat is toch heel normaal? Nou, ik vind... Uh, ik doe het iedere dag. En als ik nu mensen zou zeggen... Van dat je mobieltje wat je vast hebt vaak veel viezer is... veel meer bacteriën bevat dan jouw hele wc... dan ga je er wel anders naar kijken. En ik ga gewoon ook lekker met mijn hand het water in, hoor. Ja, Absoluut. Zonder handschoen? Tuurlijk, ik maak het oh. toch schoon. Ik was mijn handjes, toch? Helemaal niks mis mee. En baking soda, hoorden we zeggen in een van de reacties? Nou, dat is mijn ding helemaal niet. Nee. En dat vind ik ook wat duur. Het kan allemaal veel goedkoper. Oké, okay, gaan we zo meteen alles over horen. Dankjewel je Marja Middeldorp. Je kijkt straks mee naar alle vragen en tips die binnenkomen. En ik spreek je om half vier weer. En om vier uur gaan we livestreamen op onze Radar Facebookpagina. En daar kun jij nu alvast naartoe om al je vragen te stellen. Stel, je hebt een lichamelijke beperking... en je bent in bezit van een gehandicapte parkeerkaart. Een zogenaamde GPK. Nou, dan zou je denken, simpel, je gebruikt je kaart... en overal in Nederland zijn de parkeerregels hetzelfde. Maar zo simpel is het niet. Zo kregen we een mail van Jacqueline Weijand. Goedemiddag. Hallo. Hi. Ja, jij zit in een rolstoel zelf en je hebt een dwarslesie... en jij mailde ons over het parkeerbeleid voor invaliden. Wat is jouw grootste frustratie... Nou, om te beginnen moet je weten dat er überhaupt een verschil is in beleid bij gemeentes. Want de eerste keer dat ik in een andere gemeente ging parkeren... toen ging ik ervan uit dat de beleidsregels hetzelfde waren als in mijn eigen stad Leiden. Uh, dat was dus niet zo. Dus ik uh, kreeg gelijk een bon. Omdat ik op een betaald parkeren plek stond. Een gewone betaald parkerenplek plek stond. En ja, met mijn GPK dan wel. In Leiden is dat dan gratis. Maar in andere steden is dat niet zo. Dus vanaf dat moment, elke keer als ik naar een andere stad ging... dan ga je uitzoeken op de gemeente gemeentelijke websites van die stad... van ja, hoe zit het beleid bij jullie? En het is echt overal anders. Ja. En, uh, in Amsterdam moet je een, uh, een, een bezoekersjaarkaart aanvragen. Dat duurt een dag of tien. Uh, in Bloemendaal was het, geloof ik. Daar kun je als gpk-houder... Anderhalf uur gratis parkeren. Maar dan moet je dus na anderhalf uur terug naar de parkeermeter... om dan alsnog te gaan betalen. Dat is ook lekker handig. Ja, dus voordat uh, jij met de auto op stap gaat... moet je eigenlijk een soort van uitgebreid research doen... van wat voor regels gelden er? Ja, precies. precies. Dat, uh, ja. Je moet het eerst weten en dan moet je je research nog doen. Dat ja. is uh, lastig. En wat ja. zou er volgens jou veranderd moeten worden? Nou ja... Um, als die regels duidelijk zouden zijn per gemeente, dan zou het nog een heel ander verhaal zijn. Maar die zijn ook niet duidelijk. En uh, als er een landelijk beleid zou komen, dan zou dat wel heel prettig zijn. Ja. Dat je in ieder geval weet, van, nou, het is overal hetzelfde. Ja. Als je met een gewone auto naar een andere stad gaat, dan, weet je, dan let je op vergunninghouders en betaald parkeren. En that's it. En zoiets zou er ook gewoon voor invloed zijn. Uh, ja, voor GPK houders moeten zijn. Ja, want het is ook nog zo dat de invalide parkeerplekken zijn ook nog als gaars zijn. Dus. Ja. Dankjewel, Jacqueline. Um, blijf even aan de lijn, want dan hoor je hoe dit zich verder gaat ontwikkelen, dit verhaal. Want het is zo dat gehandicapten kunnen een gehandicapte parkeerkaart aanvragen. En daarmee mogen ze parkeren, dus op speciale parkeerplaatsen. Nou, wij belden als consument verschillende gemeenten in Nederland met de vraag: ik heb een gehandicapte parkeerkaart. Als ik in het centrum op een gehandicapte parkeerplek wil parkeren. Moet ik dan betalen? Je hoort achterin volgens de gemeente Almelo, Leeuwarden en Noordwijk. Op de uh, handicaatsparkeerplaatsen, daar staat gewoon het bekende uh, bord bij. Kunt u gewoon parkeren, mag u de hele dag blijven staan. Geldt geen tijdslimiet. En gratis. Daar mag u parkeren. Uh, echter is het wel zo dat u dan ook gewoon het tarief betaalt... wat uh, de rest van de parkeerplaatsen uh, ook moeten betalen. Houders van een geldige... Kaart kunnen in Noordwijk op alle betaald parkeerplaatsen... max drie uur gratis parkeren, met gebruik van schijf. Veel verschillen tussen de gemeenten dus. En stel dat daar nou geen plek is op die gehandicapte parkeerplek... moet je dan betalen voor een gewone parkeerplek. We belden als consument met de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Enschede. Als het betaald parkeren is, dan mag u er wel staan met uw auto... maar dan dient u inderdaad gewoon parkeergat te betalen. Als u gewoon op een reguliere parkeerplaats parkeert... zult u dus inderdaad of hun bezoekersparkeervergunning kunnen gebruiken... of inderdaad via de automaat moeten be betalen. Wat betreft het parkeren mag zij uh, gewoon uh, in betaald parkeergebied... betalen met een parkeerkaart. Tja, betalen bij de automaat, betalen met de kaart, een tijdslimiet. Het is veel ongelijkheid dus tussen de gemeentes. Uh, Jiska Stad van Wij staan op. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jullie komen op voor de belangen van de mensen met een handicap. Nou, Deze jungle van regels lijkt me zeer onwenselijk hè, voor gehandicapten. Ja, absoluut. We krijgen er ook uh, veel reacties op. Ik heb zelf inderdaad ook al een keer een boete gehad. Um, ik heb ook al gemerkt dat uh, als je bijvoorbeeld navraagt bij de lokale politie... dat die het eigenlijk ook niet altijd weten. Dus je moet eigenlijk echt van tevoren gaan zoeken en per gemeente... want daar is ook geen landelijk officieel overzicht. Er zijn particuliere websites, maar die zijn lang niet altijd up-to-date... Uh, dus je moet echt per gemeente... die het allemaal weer op een andere manier op de website zet... moet je uit gaan zoeken hoe je uh, mag parkeren. Ja, en wij ontdekten zelfs bij ons rondje rondbellen... ja, hele vreemde regels zo. Is het, uh, als je in een rolstoel zit, is het moeilijk om bij de betaalautomaat te betalen... zo vertelde de gemeente Leeuwarden ons. Laten we even luisteren. Ik moet u eerlijk zeggen... dat als ik me nu bedenk... waar ik de laatste keren geparkeerd heb... en waar ik de laatste keren betaald heb... dat dat... dat mij lastig lijkt om vanuit een zittende positie uh, dat apparaat te bedienen. Dus in die zin denk ik niet dat zo'n parkeermeter dat, dat een ideale optie is inderdaad. Ja, Jiska, dat ik vind het echt schokkend om dit te horen. Dat ze dus zelf ook door hebben. Van nou, het is heel lastig om bij een betaalautomaat te komen als je in een rolstoel zit. Ja, nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik al een soort van blijven rat ben dat die meneer het in ieder geval door heeft. Ja. Uh, want nou ja, dus daar gelden ook een hoop regels in Nederland uh, waar echt mensen denken van, nou dat kan wel, en het en het kan inderdaad gewoon niet. Zo'n zo parkeerautomaat is uh, vanuit een rolstoel, 9 van de 10 keer niet te bedienen. Dat is eigenlijk wel, uh, ja, wel heel triest natuurlijk, ja. dat je dat wel verplicht bent, maar niet kan. Ja, en in Zwolle hebben ze dat als volgt opgelost. Je kunt daar vanuit een rolstoel niet altijd bij, dus vaak is het gratis. Ja, Jessica, zouden alle gemeenten dit moeten doen? Gratis parkeren op alle plekken zolang je een gehandicapte parkeerkaart hebt? Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ik denk dat uh, mensen met een handicap hebben vaak uh, hogere kosten. Meestal ook niet heel veel inkomen als je bijvoorbeeld niet kunt werken. Um, en, en die uh, GPK geeft ons echt uh, een stukje vrijheid. Dingen als het openbaar vervoer en dergelijke zijn ook vaak niet toegankelijk. Dus dat zou eigenlijk wel een, ja, een kleine volgens mij ook niet zo'n hele dure oplossing zijn... Om, om wel die vrijheid te geven aan mensen met een handicap... dat ze gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Ja, en nog een voorbeeld van zo'n hele onhandige regel. Uh, er zijn ook gemeenten waar je maar een paar uur mag staan... met je gehandicapte parkeerkaart, zoals in de gemeente Noordwijk. Wat moet je dan doen, vroegen we, als die tijd verstreken is? Ja, dan moet u hem uh, of, uh, nou ja, zeg maar verschuiven. Stel dat u om tien uur komt, dan is hij geldig tot één uur. En dan moet u hem weer om één uur zetten, tot vier uur. Ja, dus in de gemeente Noordwijk mag je op een gewone parkeerplek... maar drie uur staan met je kaart. Ja, dat is zeer onhandig als je een lichamelijke beperking hebt... want daarna moet je de auto weer gaan verplaatsen. En de gemeente Noordwijk laat ons weten in een schriftelijke reactie... dat het een nette regeling is. Maar wij denken er anders over. Ik ga even naar Johannes Dolislager van de Rade Online. Want we kregen hier heel veel meldingen over binnen, hè? Ja, heel veel. Uh, maar liefst 110. En ik zie uh, gewoon tijdens de uitzending... dat er ook mensen via de Radio 1-app reageren. Um, uh, nou, laat ik eerst eventjes gaan uh, naar een reactie van... Uh, Marianne, die geeft dus echt daar ook weer aan van, het is heel onduidelijk, waar moet je die blauwe kaart nou precies uh, gebruiken? En meneer of mevrouw Peileman die zegt dat in Dordrecht Stadswachten de regels voor die gehandicapte parkeerplaatsen niet kennen. En Carina, die kreeg een boete van 385 euro, omdat de parkeerwachter de kaart niet had gezien. Uh, nou, goed, de tendens van al die klachten, die is dat heel veel mensen zich erover verbazen, dat er eigenlijk nog geen landelijk beleid op dit punt is. Nee. En we hebben ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gebeld. Ze kunnen niet in de uitzending reageren, maar laten wel weten dat ze vinden dat besluiten hierover bij de gemeente moeten blijven liggen. Ga ik naar de politiek. Maarten Heijink, Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom is er geen landelijk beleid waar alle gemeenten zich aan moeten houden als het gaat om dat invalide parkeerbeleid? Nou ja, Omdat wij op één volgende regering hebben gehad die het heel belangrijk vinden dat besluitvorming lokaal uh, plaatsvindt. En dat is op sommige vlakken ook uh, heel goed. Maar kan er dus ook toe leiden dat je hele grote verschillen krijgt. Dat zie je bijvoorbeeld bij de wet maatschappelijke ondersteuning ook. Hè? Als het gaat om de thuiszorg en dergelijke. Hele grote Verschillen. En dat zie je hier ook. En dat is onwenselijk, omdat je dan een, een jungle aan het creëren bent. Ik vond wat daarnet gezegd werd over het openbaar vervoer, wat vaak niet toegankelijk is. Uh, mensen met een handicap kunnen niet even op de fiets stappen. Dus voor deze mensen is er geen alternatief. Dus je zult ze dan tegemoet moeten komen uh, met voldoende parkeerplekken. Maar ook met betaalbare plekken. Als ik hoor wat de kosten van die keuringen zijn en wat de kosten voor het verkrijgen van zo'n kaart zijn. Ja. ja. Dan ga je dus mensen die er niet voor gekozen hebben om een beperking te hebben. Ja. Die ga je daar eigenlijk toch voor bestraffen terwijl zij volledig afhankelijk zijn van hun vervoersmiddel. Ja, dus maar heel veel mensen hebben hier dus last van van die verschillende en onderzichtige regels op het gebied van dat invalide parkeren. Als we daar eventjes op richten, wat kunt u nu vanuit Den Haag doen voor deze mensen? Nou ja, wat mij betreft, kijk, wij gaan volgende week gaan wij een set uh, vragen stellen aan minister de Jonge van Volksgezondheid. En in die vragen wil ik hem ook vragen van maak nou eens duidelijk, hè, want we hebben ook sinds kort een, een VN-verdrag. Uh, dat gaat over de rechten van mensen met een beperking. En in dat verdrag staat gewoon de overheid moet ervoor ...zorgen dat iedereen die een handicap of een beperking heeft... ...volwaardig, autonoom kan meedoen in onze samenleving. En dat betekent gewoon dat dat ook consequenties heeft voor alle overheden. Dat betekent gewoon dat als jij te weinig plekken aanbiedt... ...dat je dus dat verdrag schendt. En... Ja, nou ja, ik ga hem vragen van maak nou eens samen met de gemeente... een soort van uh, handreiking, uh, afspraken over hoe alle gemeenten ervoor kunnen zorgen... dat ze aan dat verdrag uh, gaan uh, voldoen. Maar ook dat je mensen dus uh, ja, tegemoet komt en niet op kosten jaagt. Mensen die op alle vlakken al heel veel kosten moeten maken. Ook in de zorg, ook aanpassingen in huis, aangepaste kleding. Ga dat allemaal eens optellen en dan kom je erachter... dat mensen die een beperking hebben, waar ze niks aan kunnen doen... eigenlijk gestraft worden met enorme kosten en, en, en drempels. Letterlijk en figuurlijk. Ja, dan ga ik naar Johannes van Rade Online... Want je ik krijg nu een reactie binnen. Ja, ik binnen. krijg nu een reactie binnen en een vraag. En eigenlijk ook nog wel een grappige reactie erbij komt... van uh, Cel die uh, luistert dus vanuit Amerika blijkbaar mee. En die zegt van ja, kom naar ons... want uh, hier is echt alle plek voor mensen uh, met een handicap. Maar er kwam ook een vraag binnen van uh, Bernard. En uh, Bernard die schreef, schrijft van... Uh, ja, enkele jaren geleden werd er door de Tweede Kamer... een regeling aangenomen die voor heel Nederland zou gaan gelden. Maar om onbegrijpelijke reden werd die wet niet... door de Eerste Kamer aangenomen. Uh, daarnaast is de regeling per gemeente op internet... soms moeilijk te vinden... Ik weet niet precies hoe die regeling zit... maar misschien dat hij daar iets over kan vertellen. Nou, De regeling verschilt dus lokaal. Dat, ja. dat is nou juist de, het, het probleem. Ja. Uh, wat daarover... De, de Verenigde Staten wordt gezegd. Dat klopt. Daar is Decennia geleden zijn daar al afspraken gemaakt. En dat heeft dus ook gewoon met hè, de, de gelijkwaardigheid tussen mensen te maken. Daar wordt ook gewoon gezegd, wij zijn allemaal gelijkwaardig als mensen. En iedereen, eh, of je nou een beperking hebt of niet, moet mee kunnen doen. En dat betekent ook dat openbare gebouwen en zo, allemaal toegankelijk zijn. En dat is ook in ons land nog steeds niet eh, aan de hand. Daarom dat wij ook eh, uiteindelijk gaan voorstellen om het bouwbesluit bijvoorbeeld aan te passen. Zodat ieder gebouw dat nieuw gebouwd wordt, automatisch toegankelijk is voor mensen met een beperking. Of dat nou eh, visueel of, of, of lichamelijk is, um, ja. We zijn allemaal mensen en niemand kiest ervoor om, om, om een beperking te hebben. Maar je wil wel dat iedereen uh, gewoon vanuit gelijkwaardigheid kan meedoen. Ja. En dan moet je daar dus ook werk van maken. En die participatiewet uh, waar u eerder naar verwees uh, houdt dat dan ook in dat die parkeerplaatsen voor invalide mensen eigenlijk gratis zouden moeten zijn? Ja, in het ideale scenario zou dat wel zo zijn. Ik vind het moeilijk om dat nu meteen al uh, te, te zeggen. Want het is natuurlijk al echt anders of je in, uh, op het platteland uh, parkeerplaatsen moet aanbieden of in het midden van de stad. Uh, je wil oneigenlijk gebruik, wil je voorkomen. Komen. Maar aan de andere kant, als jij, als we nu zien dat het openbaar vervoer nog niet toegankelijk is... dat die mensen niet op de fiets of op een andere manier uh, op die plek kunnen komen. En de, de, de, de regels zijn al best streng. Hè? Je moet minder dan 100 meter kunnen lopen voordat je zo'n pas uh, zo'n kaart krijgt. Nou ja, dat 100 meter is echt heel erg weinig. En als jij naar een winkel moet... Um, ja, dan moet je daar dus bijna voor de deur kunnen parkeren. Anders kun je niet in die winkel komen. Dus dat is niet een soort luxe. Dat is een soort basisvoorziening. Een noodzaak. Wil dat, een noodzaak. Als ja. je wil dat mensen gelijkwaardige toegang hebben... tot dit soort uh, plekken... dan moet je dat eigenlijk gratis kunnen aanbieden, vind ik. Ja. Ga ik nog naar Jiska Stad van Wij staan op. Uh, goed nieuws, uh, want Maarten Heink gaat kamervragen stellen hierover. Ja, ja ik vind dat heel erg uh, positief. Wat hij ook zegt over de Verenigde Staten. Daar is het... Uh, uh, nou ja, daar, daar is dat echt een... een maatschappelijk begrip dat iedereen gewoon mee moet kunnen doen. Uh, als ik ook kijk naar Buurland-Duitsland bijvoorbeeld. Uh, veel groter dan Nederland. Daar is wel alles gelijk ge getrokken. Je mag daar overal gratis parkeren met je GPK. Je mag ook uh, milieuzones in met GPK. Dat is natuurlijk ook weer iets wat nu uh, opkomt. Um, dus daar is gewoon één lijn in getrokken. Er zijn voldoende uh, plekken. En die zijn ook uh, ruimer. Zodat je ook echt met je rolstoel naast... De deur kunt komen en dergelijke. Iets wat we in Nederland ook heel vaak missen. Dus het kan wel landelijk en het kan gelijk getrokken worden. En ik, ik hoop heel erg dat we dat voorbeeld in Nederland gaan volgen. Want dat ja. zou toch weer net even uh, ja, het is toch weer weer één uitzoekpunt, zeg maar, wat je af kunt strepen in de hele romslomp waar je vaak als, uh, als meneer Frida al tegenaan loopt. Ja. Tot slot, Maarten Heijn, Tweede Kamerlid voor de SP. Lopen wij achter als Nederlanders zijn? Als ik dit zo hoor, van in Amerika is het beter geregeld, in Duitsland. Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat dat komt... Uh, kijk bijvoorbeeld naar het openbaar vervoer. Daar is op een gegeven moment gezegd... in 2030 moet het allemaal uh, toegankelijk zijn. Maar heel eerlijk gezegd... ik vind het best wel denigrerend soms... om te zien hoe mensen op een station... nog steeds uh, met zo'n grote kiepbak... Uh, in de trein uh, worden gezet. Mensen zijn volledig afhankelijk. Uh, kunnen niet op eigen houtje uh, heen gaan waar ze willen. Terwijl we heel normaal vinden dat wij dat allemaal wel uh, kunnen. Ja, dat, dat is bijna van de vorige eeuw. Ik bedoel, dat, dat, dat hoort echt niet uh, meer zo. Ik bedoel, waarom zijn die treinen niet... gewoon gelijk vloers, waarom moet het allemaal zo lang duren? Uh, dus ja, lopen wij achter, ik denk het wel. En dat, we moeten echt een een al race uh, gaan beginnen. Wanneer gaat u de Kamervragen stellen? Uh, maandag gaan ze op de post. Nou, hartstikke goed. Dank Maarten Heijing, Tweede Kamerlid voor de SP. Gaat en dan. dank Jiska Stad van Wij Staan Op. Wij blijven dit volgen en wil je dit allemaal nog eens rustig teruglezen... ga dan naar nporadio1.nl. Ja, je hoort het al, ik heb de douche opengedraaid. En vandaag wordt de douche uitgereikt door Miranda de Weijer. We hebben een zoontje van acht en die heeft last van uh, atopische examen. En daar lopen we mee bij een uh, dermatoloog. En af en toe heeft hij voor zijn uh, handen uh, handschoentjes nodig. En het is toch best wel moeilijk om daar uh, op de juiste manier aan te komen. En uh, dat geregeld te krijgen. Daar was ik inmiddels al een tijdje mee bezig bij mijn dermatoloog. En die was dat ook een beetje zat. En die zei, nou weet je, ik neem contact op uh, met uh, Dermacura. En dan gaan we het gewoon rechtstreeks regelen en niet via de zorgverzekering. En wat heel vriendelijk was, ik zat in de auto terug. Ik werd gelijk gebeld door uh, de mevrouw van der Mercura. Nou, die kon die handschoentjes voor me regelen. Alleen zat er wel een enorm prijskaartje aan, omdat ze niet verzekerd worden. Van bijna 120 euro was het ongeveer, dat zijn van die zijde handschoentjes. Dat vond ik wel heel prijzig. Dus met haar afgesproken van, joh, weet je, ik ga kijken hoe ik het anders kan oplossen... met pleistertjes of met talfjes en dat soort dingen. En kijken we wel. En toen twee dagen later zat een pakketje... Bij ons aan de deur. En daar stond op Dermacura. En er zaten twee handschoentjes in met een berichtje. Deze handschoenen lagen nog in ons magazijn. Maar zijn niet direct geschikt voor verkoop. Maar misschien wel voor je zoontje. En nou, dat was perfect. Want ze past perfect. Hij is er enorm mee geholpen. En dat is natuurlijk enorm vriendelijk van uh, Dermacura. Dat ze toch even iets verder kijken dan alleen maar verkopen alleen. ze dus zijn er super blij mee. En daarom wil ik graag de warme douche uitreiken aan Dermacura. Bedankt, uh, Kokkie Ooms. We gaan uh, nu douchen met de favoriete palaat van uh, mijn zoon uh, Kik. En dat is uh, Don't Stop Me Now van Queen. I like a... Het is drie minuten voor half de vier. En je luistert naar Radio... naar Radio, ja. En naar Radar op NPO Radio 1. Dit was Don't Stop Me Now van Queen. Het is de warme douche van Miranda de Weijer... en haar zoon Kik voor het bedrijf Dermacura. En wil je ook een douche uitreiken... ga dan naar radar.avrotros.nl. Hoe maak jij je wc schoon? Gebruik je een microvezeldoekje of een schuurspons met of zonder bleekmiddel? En hoe voorkom jij kalkaanslag onder de rand? Deel je ervaringen, je tips of stel je vragen aan onze wc-deskundige Marja Middeldorp. En dat doe je via de Radar Facebookpagina of de Radio 1-app. En op Twitter praat je mee met hashtag Radar. Ga ik naar Johannes van Radar Online, want... Het speelt, hè, de Ja, wc. het lijkt wel vandaag alsof heel Nederland... Uh, de Radio 1-app gedownload heeft in ons app. Want over echt elk onderwerp komen heel veel reacties binnen uh, vandaag. Dus heel veel dank daarvoor en ga er ook vooral mee door. Ik ga er een paar voorlezen. Uh, bijvoorbeeld die van Frans. Uh, die doet de binnenkant van zijn pot met een pannenspons en gloor. Want een schoon uh, toilet vindt hij belangrijk. Je hebt altijd het randje daar aan de onderkant. Hè, van hoe maak je dat dan goed schoon? Nou, Nicolette en ook overigens anderen die appen... Uh, dat ze zo'n toiletblokje in het wc hebben hangen. En dat reinigt de pot ook nog iets meer bij iedere spoelbeurt. Um, en ik kreeg nog een vraag binnen van Jacqueline... want zij heeft inmiddels alles geprobeerd om haar wc schoon te krijgen. Zelfs ook azijn geprobeerd, uh, wat niet helpt. En uiteindelijk wc-taps gekocht. Steradent-tabletten in de wc gelegd, wat dus ook niet gaat. Het is voornamelijk onder de rand dat die kalkaanslag... wat dus gewoon uiteindelijk uh, geelbruinig wordt. Ik krijg het dus gewoon niet weg. En vandaar dus mijn vraag, wat kan ik dan nu nog doen om mijn toilet dus gewoon weer mooi wit te krijgen... zonder dat vieze gespul onder de rand. Ja, dus uh, Jacqueline, uh, bijna wanhopig klinkt... ze heeft van alles geprobeerd om uh, die geelbruine kalkaanslag... onder de rand weg te krijgen. Wat zou je haar aanraden, Marja? Nou, ik zou haar aanraden... Kijk, als je wc zo vies is, dan moet je het een keer rigoureus doen en dat betekent uh, van die wc-ontstopper kopen. Nou, dat volg je de gebruiksaanwijzing, dus dat moet wel met kokend water. Dat is ook de enige manier waarop je kalk oplost. Als je wc schoon is... en het uh, verbaast me een beetje... dat het ook oranje is en zo... en uh, heel erg veel kalk. Dus je zit in een kalkrijk watergebied. Uh, maak dan... het deel van je wc... binnenin droog. En ga daar dan eventjes... met een uh, zo'n... Autowox, weet je wel wat je man uh, gebruikt om zijn auto te mm -hmm. laten glimmen. Dat gl doe jij erop. Dan gaan een beetje die uh, uh, mo moleculen be dicht zitten... waardoor het water sneller naar beneden glijdt... en niet kan blijven plakken en zich vast uh, vormt tot kalk. Oké, okay, dankjewel, je wel, Marja. Ik spreek je weer rond tien voor vier... Op alle huizen in Nederland kun je bieden via de website jumba.nl. Ja, dus ook op die van jou en je kunt er ook nog eens de waarde en de oppervlakte van jouw woning vinden inclusief een foto. Mag dat wel. Straks antwoord op deze vraag en hoor je ook hoe je je huis weer offline kunt halen. Nu het NOS nieuws. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Ja, om te beginnen, nieuws over die liquidatie in Amsterdam Noord. Die broer van die kroongetuige in het Mokro-proces. De politie heeft de vermoedelijke schutter en twee handlangers opgepakt. van die liquidatie van Redouan B. De broer van die geliquideerde kroongetuige. Dat is dus net gebeurd. In Rotterdam is het vergeten bombardement herdacht van 31 maart 1943. Vandaag 75 jaar geleden. Amerikaanse bommenwerpers bombardeerden toen de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. 326 mensen kwamen daarbij om het leven. Het Israëlische leger waarschuwt dat het opnieuw hard zal optreden... tegen wat het noemt terroristische organisaties in Gaza... als het geweld aan de grens met Israël aanhoudt. En minister van Nieuwenhuizen heeft haar afschuw uitgesproken... over de twee ongelukken van vanochtend vroeg met dronken vrouwen vrachtwagenchauffeurs. Het gebeurt op de A4 en de A67. Minister Van Nieuwhuizen noemt het op Twitter ongelooflijk en schandalig dat mensen dronken achter het stuur gaan zitten. Radar met Micha Blok. Je luistert naar jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Zometeen in de belofte de Elvive anti haarbrug shampoo van L'Oréal. Hoe werkt dat? Wat vaak is zeg maar, is dat het haar zeg maar, dus de haarschubben zeg maar, openstaan. En eh, wat deze zeg maar die antihaarbreuk doet, is die zorgen ervoor dat die haarschubben weer gesloten gaan worden. Dus dat dat bedoelen ze daarmee? Nou, zometeen hoor je alles over gesloten en geopende haarschubben. En ik verzeker je dat je heel anders naar je eigen haar gaat kijken. Linda van Leeuwen kocht twee jaar geleden een leuk vrijstaand huis. En ze woont daar nog steeds met heel veel plezier. Kort geleden zag ze tot haar verbazing dat haar huis te koop staat aangeboden... op het huizenplatform van het Amerikaanse Billion Homes. En ook op het Nederlandse huizenplatform Jumba.nl. Linda, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb even gekeken. Een mooi huis. Maar jij wilt je huis je. helemaal niet verkopen. Nee. Um, we hebben twee jaar geleden deze woning gekocht... En um, toen bleek eigenlijk dat um, de woning heel lang sowieso op verschillende uh, platforms is blijven hangen. Uh, bij Funda bijvoorbeeld stond die al heel lang. En uiteindelijk hebben we uh, via uh, meervuldig, meervoudig contact met de makelaar uh, voor elkaar moeten krijgen... dat ons huis van, de, van die site afgehaald werd. Ja, dus ja. Um, Pas, ja. ja. Dus jij wilt je huis niet verkopen, maar toch kun, kan nee. ik op jouw huis bieden via die website. Wat vind je daarvan? Nou, de ene, die ene website wel. En uh, uh, volgens mij is het zo dat als je dus uh, bij Jumba gaat kijken waar die dan uh, gelukkig vorige week is weggehaald, omdat ik een beetje boos werd. Um, uh, maar in principe kun je daar dan op gaan reageren. En, en, en, en dan denk ik van, ja, waar zijn die mensen dan mee bezig? Kijk, bij heel veel Nederlandse sites is in ieder geval de, de, de, de, de, geen, de, geen prijs genoemd, maar die Amerikaanse site die adverteert volledig met, uh, de, met met een prijs en denk ja, en staat dat overigens ook nog te kopen en denk ik is helemaal niet zo nee. en was het moeilijk om jouw huis van die website van Jumba af te krijgen uh, bij Jumba heb ik een paar keer contact gehad en dan beroepen mensen zich op uh, dat is openbare informatie en dat staat ook in het kadaster en uh, dat mogen we gewoon publiceren en uh, nou ja, en dan denk ik van en, ik vraag me af of dat zo is en bovendien uh, worden er foto's gebruikt uit de brochure van de makelaar destijds, dus het zijn ook nog foto's van een achtertuin, uh, dat soort dingen, die dus niet gewoon vanaf de straat kan te zien zijn en dan denk ik van ja, Jan en Alleman uh, uh, heeft zo zicht op, uh, op mijn huis, op mijn woning, iets waar ik, waar ik me veilig zou moeten voelen. En uh, dat voelt helemaal niet prettig. Nee. Dankjewel Linda, voor jouw verhaal. Nou, we zijn er ingedoken. Billion Homes kregen wij niet te pakken, helaas. Maar mijn eigen huis staat ook op de site van Jumba. Uh, ik heb het gecheckt en ja, ik heb ze gebeld en ik heb ze verteld dat ik verrast ben dat er een foto van mijn huis met mijn adres, alle gegevens over mijn huis, plus een geschatte marktwaarde, op jullie website staat. Oké. Okay. En dat vindt u vervelend. Ja, dat vind ik vervelend. Want het lijkt zo net alsof mijn huis te koop staat. Hoe zit dat? Uh, wij krijgen van het kadaster uh, krijgen wij gewoon de hele lijst met alle, alle huizen in Nederland. Uh, die staan dus ook bij ons op de website. Uh, en met behulp van, uh, van Google Street View vragen wij dan de afbeeldingen op... van die huizen en die tonen we daarbij. Uh, normaal gesproken staat er bij een huis staat de, de waarde die, uh, die geschat wordt uh, vanuit ons. en Die is vaak gebaseerd op de WOZ-waarde... Um, maar uw huis staat in ieder geval niet, uh, niet te koop. Nou, dus jullie zeggen, mijn huis staat niet te koop. Maar als ik op jullie website kijk, dan mogen bezoekers gewoon bieden op mijn huis. Ja, dat klopt. Als iemand een bot uitbrengt op uw woning... dan uh, krijgt hij van ons een kaartje met daarop het, uh, het bot dat iemand op uw woning wil doen. En dan is het aan nu of u daar wel of niet op wil reageren. Ja, ik wil dus dat de gegevens en foto's van mijn huis... verwijderd worden van jullie website. Nou, Daarop antwoorden ze dat ik daarover een mailtje kan sturen... en dat daar snel op gereageerd zal worden. Maar wordt dan ook mijn huis echt van jullie website afgehaald? Omdat wij de, de data krijgen vanuit het kadaster... Uh, staan in principe alle huizen in Nederland erop... en is het ons beleid over het algemeen dat we geen, uh, geen huizen verwijderen van Jumba. Ook niet als ik daar heel duidelijk om vraag? Nee, omdat het in principe gewoon openbare, openbare data is... Ja, mijn huis blijft dus gewoon op de website van Jumba staan. Jumba zet dus letterlijk alle huizen in Nederland tegelijkertijd in de etalage. Maar wacht even, echt? alle huizen in Nederland. Ja, echt alle huizen. En dat zijn er bijna 5 miljoen. Zelfs het huis van prinses Beatrix, kasteel Drakenstein, staat op de site. Nou, en ook al is het dus helemaal niet te koop, toch zie ik op de site dat het zo'n 2,6 miljoen euro waard is. Nou, een leuk bedrag voor een kasteel. En dus hebben we maar een bod gedaan van 2,7 miljoen euro. En daarop kreeg ik een keurig mailtje terug met de tekst Je hebt een bod uitgebracht op slotnaam 8 in Lagevuurse van 2,7 miljoen euro. We hebben je bod doorgestuurd naar de eigenaar Schuine Streep Maak met vriendelijke groet, het Jumba-team. Nou, waarschijnlijk krijgt prinses Beatrix dus komende week... een kaartje in de bus met dat bot op haar huis. Ik ben heel erg benieuwd wat ze daarmee gaat doen. Ga ik naar Sander van der Aas, CEO van Jumba. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom zetten jullie huizen op jullie website... van mensen die hun huis helemaal niet willen verkopen? Ja, we zijn eigenlijk uh, op basis van uh, input van uh, consumenten die uh, tegen ons uh, in verschillende projecten en processen kenbaar maakt. Van goh, wij ervaren de woningmarkt op dit moment heel erg als intransparant en ontoegankelijk. Zijn we aan de slag gegaan met het bedenken van een, uh, van een online concept waarbij we de woningmarkt transparanter en toegankelijker maken. En wij hebben daar als basis het uh, woningbestand van Nederland voorgenomen. En dat tonen we dus in zijn volledigheid. Ja, want je zegt, uh, u zegt input van consumenten uh, en daarom hebben, zijn jullie dit gestart. Jullie hebben mij niet gevraagd of ik wil dat mijn huis op jullie website staat. Nee, uiteraard. Dat, uh, het is, het is uh, natuurlijk niet zo dat we uh, 17 miljoen inwoners van Nederland hebben van goh, we gaan met een project starten en met een bedrijf starten. Vinden jullie dat een goed idee? Uh, maar op basis van een algemene tendens in de markt en op dit moment ook een van de grootste problemen, uh, een tekort aan woningen uh, in Nederland, zijn we daarmee, uh, zijn we daarmee gestart. Maar jullie laten bijvoorbeeld van mijn huis een foto zien, alle gegevens van mijn huis, het adres van mijn huis, een marktwaarde erbij, mensen kunnen een bot uitbrengen. Ik heb daar niet om gevraagd. Het was wel heel fatsoenlijk geweest als jullie dat eerst aan mij hadden gevraagd. Ja, wat wij doen is dat we uh, door die gegevens te combineren... nogmaals, het zijn openbare bronnen. Uh, door die gegevens op één pagina te combineren... Uh, maken wij inzichtelijk en zorgen we ervoor dat mensen op een goede manier... Uh, zich kunnen oriënteren op de, op de volledige Nederlandse woningmarkt. En wat we ook zien is dat uh, 60, 70 procent van de mensen die een bot ontvangt... op een onverwachte manier, want laten we het dan zo brengen... Uh, je krijgt onverwacht een bot op je huis, maar het kan ook een berichtje zijn van... goh, ik heb interesse, kunnen we een keer praten... 60, 70 procent van de mensen reageert daar positief op. En natuurlijk zullen er ook mensen zijn die zeggen: Goh, dat wil ik helemaal niet. Nou, daar zullen we dan uh, uiteraard ook met, uh, met een oplossing voor moeten komen. U heeft het over openbare bronnen: dat u die gegevens heeft op basis van de openbare bronnen. Laten we even naar die bronnen ja. kijken. Um, als ik naar jullie website ga, zie ik foto's van huizen staan die niet te koop ja. zijn. Uh, hoe komen jullie aan die foto's? Nou, dat was wat mijn collega ook al aangaf. Uh, het is in principe. De, de woningprofielpagina zoals we die opbouwen, die bestaat uit informatie die we uit, uh, uit het kadaster krijgen. Dus van, uh, van, de, van de overheid op basis van uh, open data. Uh, dus daar zit in principe niet heel veel meer in dan adresgegevens. De postcode en een postcode en een straatnaam en een huisnummer. Nee. En de foto's? Uh, wat, gegevens vanuit, uh, wat gegevens vanuit de gemeente en een foto krijgen we alleen maar van Google Maps. Dus alle foto's van, uh, die op Jumba staan van woningen die niet te koop staan. Die zijn van Google Maps afkomstig. Hebben jullie Google om toestemming gevraagd om die foto's te gebruiken? Uiteraard. En de mensen die dus aangeven van... Goh, ik wil niet dat mijn foto zichtbaar is, dat kan. Uh, dan dan uh, kunnen ze ook bij Google aangeven van... Goh, dat, en dat zeggen wij er dus ook altijd bij. Hè? Van, natuurlijk kunnen wij die foto weghalen, maar dan staat hij nog steeds op Google. Ja. Wees, daar, wees je daarvan bewust. Maar weet u wat nou zo gek is? We hebben ook Google gebeld. En zij vertellen uh -huh. ons dat niemand daar weet van een samenwerking met jullie... Gebruiken jullie die foto's van ja, maar... Google dus zonder toestemming? Nee, we gebruiken die foto's zeker niet zonder toestemming... want dat zijn gewoon koppelingen die je kunt leggen. En uh, daar hoef je in principe geen samenwerking voor te hebben. Google heeft daar open, uh, open koppelingen voor. Nou, daar is wel een samenwerking voor nodig... want om die foto's van Google Street View te mogen gebruiken... voor commerciële doeleinden, ja. hebben jullie een licentie nodig. En Google heeft bij ons aangegeven dat, je, dat ze jullie helemaal niet kennen... en dat ze het verder gaan onderzoeken. Nou, mocht blijken dat u deze foto's inderdaad onterecht gebruikt van Google... dan betekent dat het einde van uw bedrijf, of niet? Nee, dat betekent niet het einde van ons bedrijf. Ik denk dat, uh, dat wij daar voldoende uh, basis voor hebben, ook zonder foto's. Want uh, het gaat in die zin om uh, uh, het openbreken, als het ware, van de Nederlandse woningmarkt. En daarmee het oplossen van uh, een deel van het woningtekort, uh, wat we op dit moment ervaren... door mensen op een andere manier met elkaar in contact te laten komen. Veel drempeliger. Dat is het doel wat we hebben. Dat is ook waarom we met de website zijn ja. gestart. Dus, ik zie ons een beetje als idealistische de Robin Hood van de woningmarkt. Zo zijn we begonnen. Nou, oh, Ik zie dat uh, wel en, dat dat we een beetje anders. Een... Ik, zie de, ik zie het meer ja, als dat, dat jullie ik. ongevraagd dat mijn huis on online zetten. Te koop aanbieden, ja. terwijl ik daar helemaal niet om heb gevraagd. Maar ik wil even verder gaan naar het volgende punt. Want jullie zetten ook op, uh, op jullie website gegevens over het huis. Zoals de waarde van de woning, het woonoppervlak... en de hoogte van de hondenbelasting zelfs. Hoe komt u aan die gegevens? Ja. Aan de hoogte van de hondenbelasting is openbare informatie die vanuit verschillende gemeenten komt. Ja. Uh, dus daarmee uh, geven we uh, dat soort zaken ook een, een, een plek. Maar zoals de waarde van de, de woning, hoe komt u aan zijn. die gegevens? Uh, de waarde van de woning berekenen we zelf. Berekent u zelf? Ik hoorde u ja. eerder zeggen dat u die gegevens ook van het kadaster gebruikt? Uh, ja. ja. Nou, u hergebruikt daarvoor gegevens die de overheid beschikbaar heeft gesteld. Om dat hergebruik in goede banen te leiden... heeft de Nederlandse overheid de wet Hergebruik Overheidsgegevens opgesteld. En daarin staat dat u een verzoek moet indienen... om deze gegevens te mogen gebruiken. Heeft u bij het uh -huh. Kadaster en bij al die gemeenten in Nederland... zo'n verzoek ingediend voor al die 5 miljoen woningen... die op uw website staan? Als het daarbij gaat om uh, data die uh, openbaar beschikbaar wordt gesteld... dan moet je je daarbij houden aan... Uh, re rechten en of oh, sorry aan, uh, aan regels die um, uh, beschikbaar zijn uh, voor die open APIs en voor die open databronnen. Ja, maar u moet toestemming en, vragen. Dat is Zodat de wet. zover we wij weten hoeven we daar geen toestemming voor te vragen. In die wet staat dat u toestemming moet vragen bij het kadaster om die gegevens te mogen gebruiken. Nou, we hebben gebeld met het kadaster. Ook bij hen gingen geen belletje rinkelen toen we jullie bedrijf noemden. En ook zij gaan dit verder onderzoeken. Ja, dan ik. Ik ben heel benieuwd wat eruit uit gaat komen. Ja, ik. Ben, uh, ik ik uh, wij gebruiken openbare bronnen nogmaals, en uh, dat zijn uh, bronnen die we inzetten om de woningmarkt op gang te krijgen, dus dan met, de, met, met de beste bedoelingen voor de consument. En natuurlijk zijn er altijd mensen die dat uh, op een andere manier opvatten... maar wij doen dit juist om, uh, om een, om een maatschappelijk, uh, maatschappelijk probleem deels op te lossen. Ik ga even naar Bart van der Sloot, senior onderzoeker... van het Tilburg Institute for Law, Technology and Society... aan de Tilburg Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent specialist op het gebied van privacy, big data. Mag Jumba ongevraagd deze gegevens verzamelen en bundelen? Nou, dat is maar zeer de vraag. Omdat de gegevens die, die, die over personen gaan. Dat staat in de wet. Die moet je altijd met een doel verzamelen. En mogen vervolgens ook alleen maar voor dat specifieke doel worden gebruikt. En bij cadasterdata en bij Google Street View data. Zijn die voor hele andere doeleinden gebruikt. Dan waarvoor ze nu uh, worden gebruikt op deze site. Dus ik, ik, ik zou vermoeden dat dat uh, in strijd is. Met, uh, met de algemene verordening gegevensbescherming. Zoals die geldt uh, in Europa. Ja. En uh, zo'n website als Jumba. Uh, moet hij voorafgaand toestemming vragen aan mij... of hij al die gegevens over mij en over mijn huis online mag zetten? Nou, dat is vanuit de privacywetgeving niet per se uh, vereist... maar wel zo dat, uh, dat je altijd goed moet kijken waarom die gegevens zijn verzameld. En bijvoorbeeld, ik hoor ook de, de mevrouw zeggen in jullie item... dat zij gegevens heeft verstrekt om, uh, om haar huis te verkopen. Uh, en, en, en daar heeft zij dus toestemming voor gegeven. Ook met foto's en mensen laten hun interieur soms zien. En als dat gebeurt, dan is dat echt aan de persoon zelf toestemming geven. en mag niet zomaar een andere partij daarmee aan de gang gaan. Ja. Dan moet je dan weer toestemming geven. Voor Bij kadasterdata ligt dat wat anders, maar dat heeft u net al uh, uitgelegd en, en toegelicht. Je ziet wel bij de overheid dat daar een beetje op twee gedachten wordt gehinkt. Dus aan de ene kant heb je die wet hergebruik overheidsinformatie. Is het idee, de overheid moet juist de gegevens die ze heeft openbaar maken. Zodat daar anderen mee aan de gang kunnen. En aan de andere kant heb je dus juist hele sterke privacyregels. Die ook mensen beschermen tegen ongewenste inbreuken zoals deze. Dus daar zit een spanningsveld tussen. En kan ik deze, deze makers van deze website dwingen om die gegevens van mij offline te halen? Je kan het zeker proberen, dus je hebt uh, nu, uh, nu een aantal rechten... in, in de Algemene Voordeling Gegevensbescherming. Daar heb je er twaalf van. En je kan zeker ook een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Waarbij je kan kijken of, of zij niet maatregelen kunnen treffen tegen, tegen dit bedrijf. Ja. Ga ik terug naar Sander van der A van Jumba. Nou, er zijn verschillende mensen die van uw site af willen. Ik ben daar één van. Wat gaat u voor ons doen? Ja, we hebben in ieder geval gisteren uh, uh, of in de afgelopen uh, weken sowieso al met elkaar besproken dat, uh, uh, dat het makkelijker moet zijn voor mensen om uh, de woning van de website af te halen. Dus die mogelijkheid gaan we sowieso bieden. Uh, en daarnaast uh, binnen hoeveel wil ik er, tijd wil ik er graag uh, wij gaan daar binnen zes tot acht weken uh, een oplossing voor bieden. Uh, en daarnaast wil ik heel graag even aangeven dat uh, het, het kwam net al heel even ter sprake, het gaat hier bij uitdrukkelijk niet om persoonsgegevens. Um, daar doen wij niks mee. Die hebben wij ook niet. Het gaat hierbij puur om gegevens over adressen. Um, ja, en over mijn eigen zin, huis. Dat, personen, vind ik, dat vind ik ook persoonsgegevens. Wat in, die, in perso wat in die zin los van personen geen persoonsgegevens zijn. Maar het is toch de omgekeerde wereld. Hè, dat ik moeite moet doen als consument om mijn huis van uw site af te krijgen... terwijl ik daar nooit om heb gevraagd. Is het niet veel ja, ik... logischer en fatsoenlijker om mensen eerst om toestemming te vragen... voordat u hun huis online te koop zet? Mag ik nog even iets zeggen? Zeggen? Ja, ik ga ja. eventjes naar Bart van der Sloot. Ja, wat deze meneer zegt is echt lariekoek. Dat, uh, dat, dat is juridisch echt onzin. Dit zijn absoluut persoonsgegevens. Dat gaat over mensen en hun leefwereld. Ja. Dus dat valt gewoon onder de algemene verordening gegevensbescherming. Kan mensen ook aanraden. Er bestaat een website gegevensbeschermingsrecht.nl. Gegevensbeschermingsrecht.nl. En daar vind je alle rechten die je hebt als consument. En dan zie je ook dat zeker deze data van je woning, van, van waardes, van je hondenbelasting. Dat zijn allemaal persoonsgegevens en juridisch zin. En daar is die wet dus ook gewoon op van toepassing. Ja, Sander, van der A. Sander van der A? Ja, het was zeker niet mijn bedoeling om aan te geven dat de wet daar niet op van toepassing is. Die is uiteraard op onze website ook van toepassing. Wij laten ons ook adviseren over wat we wel en niet mogen doen met gegevens. Ehm... Um, uh, om nog heel even terug te komen op het, op het punt van... waarom we zijn begonnen met deze website. Wij proberen op een ja, maar andere, dat heeft u, creatieve nee, manier... Nee, maar dat heeft u dat al een paar keer punt. uitgelegd. Uh, uh, nou ja, goed, maar dat, het is belangrijk voor de luisteraar... ook om te begrijpen waarom wij met dit concept zijn begonnen... en waarom wij de we website hebben opgezet. Ja, maar ik vind opgezet. dat concept vind ik helemaal niet boeiend... op het moment dat u met mijn huis aan de haal gaat. Maar... Wat belangrijker is. En we gaan niet met uw huis aan de haal. Het staat er alleen maar op. Het staat niet te koop. Het is nou, je te alleen ik maar kan erop er bieden. Ik, mensen kunnen erop bieden, dus dan staat iets te koop. Het staat heel duidelijk bij dat het niet te koop is. Maar u belooft dat het over anderhalf maand mogelijk is voor mensen om, uw huis, om hun huis van uw website te halen. Wij bij Radar blijven uw bedrijf volgen. Dank Sander van der A van Jumba.nl en dank Bart van der Sloot van het Tilburg Institute of Law for Law. En uh, we hebben het trouwens ook geprobeerd. Dus om die site Billion Homes te bereiken. Maar zonder succes. Alles nog eens teruglezen. Ga naar onze website. Check daar ook hoe je een. Klacht kunt indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Radar met Blok. In de belofte onderzoeken we iedere week of een product de belofte nakomt die op de verpakking staat of waarmee wordt geadverteerd. Vandaag L'Oréal Paris Elvive, anti-haarbreuk shampoo, verrijkt met cementceramide, vult breuken op en vult de haarschubben. Even bellen met fabrikant L'Oréal, want hoe werkt jullie anti-haarbreuk shampoo? Wat vaak is, zeg maar, is dat het haar, zeg maar, dus de haarschubben zeg maar, openstaan. En eh, wat deze zeg maar, die anti doet, is die zorgen ervoor dat die haarschubben weer gesloten gaan worden. Dus dat, dat bedoelen ze daarmee. Ja, maar hoe zie ik nou of mijn haarschubben openstaan? Dan moet je het echt onder een microscoop, zou ik maar zeggen, leggen. Je kan het voelen op het moment dat je haar aan de onderkant... echt wat meer pluis op halve wegen. Dan is je haarschuw wat open, wat kwetsbaarder is je haar dan. En kan jullie anti-haarbreuk -anti shampoo er ook voor zorgen... dat afgebroken haar weer hersteld wordt? Uh, nee, als het echt is afgebroken niet, want dan, he, dan, dan heb je het stukje haar dat, dat, in je, uh, dat er nog zit. Dat zit er dan nog en het andere is afgebroken. Dus het kan niet meer aan elkaar gemaakt worden door middel van shampoo. Nee, dat gaat niet. En in jullie shampoo zit cement, ceramide. Wat is dat precies? Dat is een natuurlijke stof. Die zorgt dus ervoor zeg maar uh, dat uh, de keramide, dat wel, uh, als dat wat minder is in je haar... Zo, die zorgt ervoor dat die, die verzorging weer daarvoor krijgt. En dat cement... Ja, dat is de benaming erbij. Ah, en ik zie ook op jullie website staan... dat jullie deze shampoo instrumenteel hebben getest. Nou, wat voor test is dat dan? Dat zijn zeg maar, de testen die gedaan zijn bij ons in Frankrijk. Daar worden alle producten zeg maar, voordat ze op de markt komen uitvoeren getest. Nou, oh, interessant. Mag ik die testresultaten inzien? Nee, die worden niet vrijgegeven. Nou, tot zover de klantenservice van L'Oréal. Ga ik naar dermatoloog Patrick Kemperman... dermatoloog van het AMC en het Waterland Ziekenhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, shampoo die voorkomt dat je haar afbreekt. Kan dat? Ja, in, ja dat, uh, dat kan. Misschien uh, uh, is het goed om eerst iets uit te leggen over hoe een haar is opgebouwd. Ja? Uh, een haar is opgebouwd uit een, een, een, een dunne laag merg. Dan krijg je een dikke schorf. En daarna krijg je de geschupte hoornlaag, die mevrouw ook al net noemde. Dat zijn eigenlijk de dakpannen op het dak van een huis. En je kunt je voorstellen als het bijvoorbeeld heel hard gaat regenen of gaat stormen... dan kunnen de dus invloeden van buitenaf, dan kunnen de dakpannen ontzet gaan raken. Dan kan het regenen binnen gaan, krijg je schade in je zolder. Uh, wat kan een shampoo doen? Die kan niet de schade op zolder herstellen, maar die kan wel voor een deel... en dan moet ik uh, niet zeggen shampoo, maar moet ik zeggen conditioner. Een conditioner kan deels die schade aan de schubben van de buitenkant van de haar doen herstellen. En dat stofje in die conditioner die dat doet, uh, zit, zit dat stofje ook in deze shampoo? Ik heb uh, inderdaad naar deze shampoo gekeken en inderdaad, uh, er zit een deel conditioner in. Dus eigenlijk is het een soort twee-in-een shampoo. Shampoo is om te reinigen en conditioner doet de structuur van de barrièrelaag van de van de haar iets herstellen. Ja. Tijdelijk. Dus in die zin werkt het dus wel echt, deze shampoo. En als ik nou wil voorkomen zeg maar, dat die schubben uh, ja, openstaan... dat ze beschadigd zijn... wat kan ik dan nog meer doen met mijn haar? Nou, preventie, dat is het beste. Want een haar krijgt heel veel, uh, heel veel problemen te verduren elke dag. Uh, alle mechanische factoren, het wassen van de haren... ruw afdrogen, borstelen, er moeten ook elastiekjes in... Dan komt er verder nog op. Dus al die hitte, dat is slecht voor de haren. Dan krijgen we ook nog de chemische factoren. Dus uh, uh, uh, uh, uh, uh, verf van de haren, haarstylingproducten ja. Al dat soort dingen zijn eigenlijk heel slecht voor de haren. Dus het devies is eigenlijk handle with care. En, en laat je haar gewoon manier. eigenlijk met rust. Ja. Laat je, precies. Handle with care, handen af. En dat is de beste manier om schade te voorkomen. Ja, en hoe staat het met jouw eigen haarschubben? Staan ze op dit moment open of dicht? Uh, die staat op dit moment. Ik heb wel even gevoel mijn aanleiding van het <laughs> onderwerp. En het, het voelt nog redelijk zacht aan. En ik moet ook, ik gebruik weinig haarstylingproducten. Dus ik, ik. Uh, en ik heb een uh, milde shampoo, omdat ik thuis nog kinderen heb. Dus uh, de haarschubben staan redelijk dicht bij mij. Nou, een heel fijn paasweekend uh, met jouw uh, dichte haarschubben. Dankjewel Patrick Kemperman, dermatoloog van het AMC en het Waterland Ziekenhuis. En kom je nou ook zo'n product of reclame tegen waarvan je denkt: kunnen ze die beloften wel nakomen? Mail dan naar radaradio hoe maak jij je wc schoon? Dat wil ik vandaag van je weten. Hoe voorkom je kalkaanslag onder de rand? Doe je dat met of zonder bleekmiddel? Wat voor doekje gebruik je erbij? En hoe reinig jij je wc-borstel? Johannes van de Rade Online, wat ja, voor reacties? Ja, ik pak er eventjes twee uit. Uh, de meest grappige vind ik wel die van Jo. Die heeft een oplossing die werkt perfect. Namelijk, die zet zijn vrouw gewoon aan het werk. Oh. <laughs> ja, ja, slecht. Ja, Simpel. Ja, maar ja, het blijkt... Wel te werken, het toilet wordt wel schoon. En een vraag van uh, Linneke, die binnenkwam via de Radio 1-app. Uh, uh, die vertelt, uh, of die vraag van... Moeten je dan misschien zoutzuur erin gooien... als je het echt allemaal niet wegkrijgt? Nee, uh, Marja Middeldorp, schoonmaakdiva hier in de studio. Zoutzuur niet doen. Nee, nee, nee, nee. Veel te gevaarlijk. Ja, want even stapsgewijs, de wc schoonmaken. Waar begin ik? Waar begin je? Nou, je begint eerst... Um, je hebt je plasje gedaan... Ja, ja, je trekt door. Uh, ik doe bijvoorbeeld iedere dag... Ik, pak, ik heb een um, ecologische allesreiniger. En je hebt natuurlijk je wc-papier. Nou, ik neem een paar blaadjes. Daar spuit ik twee keer uh, puf, puf, wat uh, van die reiniger op. Ik maak mijn bril schoon, de deksel schoon. Ik doe even de handvatten. Ik doe het in de wc-pot, doortrekken... En je wc is schoon. Zo simpel is het eigenlijk. Dus gewoon bijhouden? Ja. En met wc-papier zelf maak jij het dus schoon? Ja, want je kan wel weer allerlei moeilijke papiertjes, vochtige papiertjes kopen. Maar heel vaak mag je die en of niet in de wc weggooien. En waarom nog meer vervuilen als het niet nodig is? Hè? Uh, we hebben al papier genoeg in de wereld. Uh, wat we zomaar weggooien. Dus dit is heel simpel. Iedereen kan het even doen. Maar hardnekkige kalkaanslag... Als je dat echt wil aanpakken, dan, dan heb je meer nodig dan een wc-papiertje, toch? Ja, maar dat... Hardnekkige kalkaanslag krijg je. doordat je het dus niet regelmatig schoonmaakt. Dus dan moet je dus eerst beginnen. met inderdaad die wc-ontstopper. Je moet het echt één keer goed doen. En om het bij te houden. kan je dus uh, uh, wel met azijn. en dan geen schoonmaakazijn. maar gewone witte azijn. Hè? En daar zet je ook een bakje van in je wc. want het neutraliseert geur. Dus je hebt ook al die. Uh, uh, geurtjes niet uh, in je wc, moet je zien, want dat allemaal bespaart op een jaar. En uh, uh, die azijn die zorgt ervoor, met een paar druppeltjes van die natuurlijke reiniger... trek maar door en uh, het kalk verdwijnt gewoon, het maakt het zacht. Ja. En uh, even kort tot slot, wat doe je met de wc-borstel? De als wc... je die hebt gebruikt, is vies natuurlijk. Ja, en die nou, moet je ook schoonmaken. Nou, er zijn twee manieren. De ene keer, uh, als ik maar klaar ben met het uh, schoonmaken van de wc... dan zet ik hem dus gewoon in de wc-pot. En uh, met wat van die uh, allesreiniger. Of als ik uh, de afzuiger van mijn in de keuken uh, uh, moet schoonmaken... dan zet ik hem met die, uh, die, dat afzuigklepje... en uh, wat andere spullen... doe ik hem in de uh, afwasmachine... Ja, en dan doe je hem op met heet water uh, programma. En dan is hij hartstikke schoon. Maar dan dus zonder je borden en je bekers, neem ik aan. <laughs> Uiteraard. Ja, we praten door over dit onderwerp in onze livestream. Op de Facebookpagina van Radar kun je al jouw vragen stellen... aan ons deskundige Maya Middeldorp. Je kunt alles teruglezen over onze onderwerpen op nporadio1.nl. Maandag is Radar weer op TV. Uh, dit was Radar voor vandaag. We zijn altijd online. Thuis bij Avro deze week in De Tribune. Ronald Okhuizen is hoofdredacteur van Het Parool. De krant werd afgelopen week voor het tweede jaar op rij... verkozen tot World's Best Designed Newspaper. Over de balans tussen uiterlijk en inhoud. Check journalistiek en kwaliteitsjournalistiek gaat over feiten. Feiten kennen, feiten checken. Joost Luiten is Nederlands meest succesvolle golfer. Hij won onder meer twee keer de KLM Open. En dit jaar werd hij al de beste in Oman. Maar de ambities rijken verder. Ik heb mijn ambities nooit onder stoel of bank.